De politie gebruikte een stroomstootwapen. De politie heeft vannacht een einde gemaakt aan een illegaal feest... in Borgsweer in Groningen. Op de rave kwamen 100 tot 200 mensen af. De politie maakte er om drie uur een einde aan. Op het feest werd ook een pasgeboren zeehondenpub gevonden. De moeder was waarschijnlijk in de buurt van het feestterrein bevallen. Het feest op de A10 in Amsterdam is vanochtend vroeg begonnen... met de hardloopwedstrijd vanwege het 750-jarig bestaan van de stad. is een groot deel van de ringweg omgebouwd tot festivalterrein... met muziek en dansoptredens en een modeshow. En ook worden er 20 huwelijken gesloten. Het weer droog en zonnig bij 30 tot 33 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen vanuit het westen bewolking en lokaal een bui. Mogelijk met onweer. Het wordt dan 25 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio viel op taart 2 Utrecht Amsterdam bij Amsterdam-Zuidoost, 10 minuten vertraging. En op taart 10 Koenplein, Knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaas, meer voor de afsluiting 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstelen en Bloemendaal. 1 over 1. Goedemiddag, Jan Graus. Dit is de programma Heisa met Katy Perry, Snoop Duck, California Girls. The grass is really greener Warm, wet and wild There must be something in the water I mean the ones, I mean like she's the one Kiss her, touch her, squeeze her bones The girl's great, she a cheap And live on the beach I'm okay, I won't play, I love the beach Just like I love LA, lake Then it's the beach and Palm Springs Summertime is everything. day, homeboys Bangin' out, all that ass hanging out Bikinis, bikinis, martinis, no weenies Just a king and a queenie Katie, my lady, look at here, baby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 California Girls en de bikini's on top. En als het dan zo mooi weer is, dan mag deze natuurlijk niet ontbreken. <laughs> We Katy Perry ja, en Snoop Dogg die uh, ook nog uh, hoort meedoen. Ja. Goed, dat ja, nog een beetje fanatiek in dit, hè? Ja. Lekker gitaartje. Nederlands product. Zijn naam is Kootje. De dagen worden langer. De zon schijnt fel. We rijden langs de kust zonder doel, maar we komen er wel. We horen de zee, het strand wordt ons thuis. De zomer van 25, je bent al best dichtbij. Het Heel diep pijn. Straten vol met leven, bruisend als nooit tevoren. Terrassen vol met dromen, de verhalen die we horen. Het is nog lang geen avond, de clubs zijn nog dicht. De zomer van 25, je bent zo dichtbij. We dansen door de nacht, onder sterrenlicht. De muziek in onze auto en alle ramen staan open. Vrienden verzamelen, lachend en blij. De zomer van 25 en wij zijn erbij. Oh, wat gebeurt er? Wat is dit nou weer? Oh, goed. Uh... Ons is een magisch moment. We fantaseren over later wat de toekomst ons brengt. We staan even stil en we houden het vast. Zomer van 25, want je bent zo voorbij. Je bent veel dichtbij. De dagen worden korter. De nacht haalt ons in. De zomer van 25. Je bent weer voorbij. Ja, ja, volgend jaar. Tot de volgende november. Ik zal hem ook door de spelen naar de Luc Hasselman. Ik kan misschien morgen ook even draaien. het nationaal product. Deze man nog niet zoveel singles uitgebracht. Het is, uh, ja, kootje. Het is chaos, chaos, op je radi, radi. Jan, chaos, chaos, op de hele zomer door. En die wijnen we net even vanuit uh, mijn iPad. Uh, aangeleverd door uh, Ben van Berk. Dankjewel, Ben. <lacht> mooie, mooie single, ja, kootje. Op Apple Music zit hij nog niet, wel op andere uh, music-kanalen, ja. eens uh, even kijken. Ja, op uh, de zaterdagmiddag tot drie uh, uur. Het is chaos, chaos, op je radi, radi Jan, chaos, chaos, op de hele zomer door. Ja, precies, de hele zomer door. We hebben binnenkort ook weer een mooie stranduitzending. Ja, dat wordt ook wel weer mooi. <laughs> Heb ik me ook voor ingeschreven, Ja. And it is first class and the Beach Baby. Do you remember back in old and late? oh, when everybody drove a Chevro? Een 305 uh, uitzending Ik me daar alweer op. Vorig jaar was het ontzettend mooi en leuk. En first class. Echt nog lekker ouderwets. Zo'n vier minuten <laughs> helemaal opgerekt na 4,5 minuut. Want je moest wel waar voor je geld krijgen. En als je zo'n uh, zwarte vinyl uh, ding is, te aan, dan komt er maximaal zoveel op. Ja, dan werd het wel helemaal uh, volgemaakt. Dat heb ik nog nooit gehoord, helemaal op het einde, maar goed. Ja, dit is speciaal voor mensen die in de zee gaan zwemmen, vandaag. Ken je het nog? Vijftig, vijftig jaar geleden, hè, dit... Even nog een klein stukje, even uh, mooi, dit is wel iconisch dit. 50 jaar geleden. Joes, ik weet het nog heel goed dat Jules toen speelde in uh, de bioscoop. Lido bioscoop heette dat volgens mij op het houtplein. Dat kan je nu niet voorstellen. Dat was, een, uh, ja, dat was dan gewoon een grote bioscoop. Was dat. Dan kwam je zo uit de busrollen bij de Tempelierstraat. Dat was er toen ook. Dan reden er ook op bussen. En toen kwamen we helemaal met bus 50. Helemaal, he. helemaal uit Heemstede naar de Tempelierstraat. En dan kon je dus naar de... nou Jons. Ja, dat was wat hoor. Jongens, jongens. <laughs> en 50 jaar geleden is dat alweer... En dit was de main title van, uh, van dat uh, mooie, ja, mooie film. Ah, ja. en deze wordt er ook bij. Carol G.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 Yo te andando con ella pero después tal vez no hubiera sido Ja ja, Carol G was dit natuurlijk. Dat is een grootheid hoor. Op dit moment zie je ja, misschien ook wel, oh wacht even, op dit moment zie ik misschien ook wel de moto GP te bekijken van de kwalificatie. Vandaag in Italië. En volgend weekend. O, ti, ti.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 Yeah. Parkeergarage update, Parkeergarage de Raaks. Ik fietste er vanochtend langs en ik dacht, hé, hey, hij is open. Ja, en dat klopt, de, de verdiepingen min 1 en min 2 zijn vanaf vandaag weer beschikbaar in Parkeergarage de Raaks. Dat betekent dat de helft van het totaal van 960 parkeerplekken weer gebruikt kunnen worden. De garage was in de nacht van 17 op 18 april gesloten, dus dat is dik twee maanden geleden omdat er een brand uitgebroken was op min 3, Het voertuig vatten vlam... en uh, waardoor de schade door rook en hitte aanzienlijk was. En uh, vooral de onderste verdiepingen werden zwaar getroffen. Uh, Spanerlanden, die blijkbaar de exportatie van de parkeergarage... die, uh, ja, die moesten al die Bergingse bedrijven en alle zwaar materieel... moesten al die auto's eruit worden gehaald. Maar vanaf vandaag dus weer goed nieuws. De verdiepingen min 1 en min 2 zijn weer beschikbaar van de parkeergarage De Raaks. Nou, dat is toch, uh, dat is toch mooi nieuws. Maatregims, dat is een uh, rapper in uh, Frankrijk. Grote godheid, als je daar de, de, ja, de top 40 bekijkt... dan staat hij er wel ongeveer 15 keer in. In Nederland doet hij niet veel, maar op dit soort zomerse dagen... is het toch altijd wel even lekker om gyms te draaien, Gims te draaien... En dat doe ik dan nu ook. Ja, een beetje dit, Ja, dit, Hier is die al. travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour le ciel, aperçoivent la guitare. Regrettable, c'est ça t'es toujours en pétard, c'est mal équipe redoutable, je connais la nuit comme les guétards. La douane n'a rien à regarder, de toute je suis bouqué sur toute l'année, on s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer, mon amour joué en très tard, et le ciel, les pénoires, ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani, lana, ani, na ni ni na o Ani nana tani tani zijn tegenwoordig gewoon Gims, ja, zijn voornaam heeft hij er afgeknipt. En ik moet uh, zeggen dat ik het wel een, uh, een lekkere single vind, een mooie videoclip er ook bij, met zo'n uh, mooie zwarte Ferrari erop. Ho, oh, oh, oh, oh. ho, 5 nieuws straks om half twee, en dit is onze eigen Johnna Fraser. As you will, can I find some you give Salami, all you move, hey. I will all spend on what I see. My shawty's a real addict, yeah! Mommy, see on your face what I see. Come and say by your body. the shape of your body. shawty, he shawty. up your waist for daddy. Don't go leave so daddy. Do oh, we fish? tonight. ga niet meer wachten op je vaartje tot de laatste. Dus ik buil je zo meteen. Er ja, zijn mijn boys in de pip opkool. Gimmelt aan alle barrels Iedereen in mijn team gaat komen. die jij doet die maar op. Zoals al aan als ik binnen loopt. Nu zijn we en hier ben je toch als je de beat verloopt. Ik hoop dat jij ook geen man bent. Je vanavond Wat ik je aan? Want als ik je kom halen, wil ik dat als je naast me loopt. Heel restaurant kijkt naar je schatje. Je maakt me gek in het word lijf van je schatje. Je hebt mijn het je mag me pijn doen. Mijn schatje laat ze allemaal weten dat je niet van mij bent, mijn schatje. Ik wil je echt bellen en ik wil hem echt zeggen dat hij moet begrijpen, mijn schatje dat het over en uit is en dat ik hem opblaas en je in een bed kijkt als je om mijn klok vraagt. Als je slaapt naast me mm, Geen meer hand, ik ga je pa vragen yes. Je zei denk dat ik gangster ben Maar ik ben gewoon een gentleman En ik zeg het zo vaak, want ze weet het zelf ook Je bent safe. Hier. al die mannen kennen hem Die hele body van je maakt me boos, boos. Het maakt me sprakeloos Schat, ik bij je man toch, als ik niet je vriend ben Je krijgt een prinses treatment oh, oh, oh. Ga niet weer wachten op je vandje zoeken Zometeen, de aan de Iedereen in mijn team gaat komen. Geen die tien doet die maar Zo is het laat als ik binnenloop. Ik voel dat mij Fraser. En uh, ja, mooi liedje van hem. Het is uh, bijna half twee. Dat begreit, uh, betekent dat je weer het Haarlem 105 nieuws gaat uh, krijgen. Met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal even vooruit scrollen in mijn... Nee, ik weet nog niet wat ik ga draaien. Moet u nog maar uitzoeken. 105. Haarlem 105. Goedemiddag, ik ben Sofie Alink. Op de Lange Herenvest in Haarlem is gisteravond een taxi tegen een geparkeerde Porsche aangereden. Die schoof daarna door tegen nog een auto. De schade was flink, de twee auto's en de taxi zijn weggesleept. Volgens de politie ging er mogelijk een mishandeling aan vooraf door klanten van de taxi. Daar is inmiddels aangifte van gedaan. Ouders van leerlingen op het stedelijk gymnasium in Haarlem krijgen straks minder inzage in Magister, het systeem waar cijfers in staan. De school wil leerlingen meer rust geven en de kans om zelf thuis het gesprek aan te gaan over hun prestaties voordat ouders alles al gezien hebben. Het nieuwe beleid gaat komend schooljaar in en zal aan het einde van het schooljaar worden geëvalueerd. Het bischop Bottenmannenplein in Haarlem is nog niet helemaal af, maar wel al ingezegend. Bisschop Jan Hendricks deed dat gistermiddag in de volle zon. Het plein ligt naast de Koepelkathedraal en zag er vroeger uit als een oud parkeerterrein. Nu is het vernieuwd, al moeten de beloofde bomen wel nog worden geplant. Het plein is zo ontworpen dat regenwater naar een soort kuil stroomt bij de ingang van de kerk. Hiermee moeten de riolen geholpen worden bij hevige regenval. Regen hebben we alleen weinig gezien de afgelopen dagen, dus de eerste druppels kwamen uit het weiwaterbakje van de Bisschop. Als je dit weekend wil afkoelen op het strand van Zandvoort moet je even goed opletten. Er rijden geen treinen door werkzaamheden en een van de twee toegangswegen is deels dicht. De gemeente raadt aan om op de fiets te komen of de bus vanaf Haarlem te nemen. Wil je de drukte liever vermijden, dan zijn IJmuiden en Wijk aan Zee goede alternatieven. In IJmuiden kan je makkelijk parkeren of bus 382 pakken vanaf Sloterdijk. En in Wijk aan Zee parkeer je gratis vlakbij het strand. En dan het weer. De astronomische zomer begint dit weekend met uitzonderlijk warm weer. In Haarlem loopt de temperatuur op tot 28 graden. En door de late zonsondergang blijft het ook s'avonds lang warm en is een tropenacht waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden zakt, niet uitgesloten. Het blijft ook droog en de hele dag zonnig. Dank je wel. Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op aardam105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Sommers plaatje, dit van uh, Bananorama en yeah. de Cruel Summer, natuurlijk. Ja, en dan 2025 yeah. allemaal yeah. wat sneller gemaakt, natuurlijk. Ja. <laughs> Mooie remake yeah. van Bob Sinclair. Ik heb Him, he's hot. <laughs> Label flop, but pit won't stop. Got her in the cockpit playing with this. Now, watch him make a movie like Albert Hitchcock. <laughs> Enjoy me. It with a monkey it look like King Kong. Welcome to the crib. Real fast, that's what it is. With the women down here. They don't play games, they off the chain. And they love to do everything and anything. And they love to get it in, get it on her All night alone. You know I want you. I know you want me. You know I want you. I know you want me. You know I want I know you want Tijd geleden dit hè. Kijk we wel heel goed dat wij in een auto in een huurauto in Frankrijk reden met mijn schone auto's erbij. <laughs> Weg naar een vakantiehuis. 1 ja. ja. Arnhem 105. 4 1 2 10 over alle twee. Deze zon op deze zaterdag. Weer, en dit is de nieuwe van Miss Montreal. Kijk hoe zij nou alles aanbouwt. Maar niets of niemand op de vlucht. Wie het laat slacht, ja zo gaat dat. Is degene die het is gelukt. Goed bekeken Alsof het nooit is fout gegaan Maar bij elke kilometer Is ze gevallen en weer opgestaan <laughs> Mooi nummer, nieuwe van Miss Montreal. En uh, ja, blijf ik uh, toch maar uh, rennen voor een marathon die er nooit komt. Ja, lijkt me ook een uh, enorme opgave om een marathon te gaan redden. Die ambitie heb ik ook uh, uh, zeker niet. Um, kwart voor twee, zeker niet in dit soort temperaturen.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 Out. Sunset at the bar, you rest your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. How you are. I whisper to the waiter a glass of summit strong. Since I'm about to find a day, I've been feeling all alone. Ja, Mark Ronson, de nieuwe van Mark Ronson met Raaien. Dat is de zangeres en Suzanne. Het is chaos chaos op je radi-radi. Het is gauw, op je radi-radi. Het is chaos, gauw, op je radi-radi. Jan chaos chaos. op de hele zomer door. Is gelukt, eh, Maries, met het pinnen? Ik sta nog te wachten, ik ben nu aan de bus. Arnhemol, dat vijf... Onze website staat boordevol met, uh, met allemaal nieuwe berichten. Record aantal deelnemers gisteren bij een zonnige 29e editie van de Grachtenloop. Daar ja, hebben we ook mooie foto's van, van onze fotograaf, onze haardbehandels fotograaf. En de parkeergarage de Raaks is ook weer open. Dus dat is ook wel mooi. Ik er vanochtend langs. En toen dacht ik van, hé, hé, hij is weer, weer open. En ja, als het dan eenmaal een beetje mooi weer is, dan is er ook altijd blauwalg. Blauwalg in het zwemwater, door het warme weer. En honden kunnen er zelfs aan doodgaan. Oh ja? ja, ben je er? Ja, ik ben er. Oké. Okay. nee uh, Maurice heb ik aan de lijn, die moest eerst nog even wat, uh, wat pinnen, die had wat... Uh, en uh, je bent in de Heemstede, hè? Ik bij Boekhomen Blokker en uh, daar zeiden ze, ze deel dat gaat water uit, die zeiden neem eens een watertje, want het is hartstikke warm, het is allemaal gratis. En Irene Moos was er ook, en die zei ja, maar het is wel beter dan de A10. En toen dacht ik, ik ga zo'n huis gaan monteren. Ik haal even een ijsje bij de supermarkt. Oké, okay. helemaal. Dus dat ijsje, dat is nu aan het verpieteren, dat is nu aan het lekken, dat is nu aan het smelten? Nee, nog, ja, dat, ik kan niet dat het zo snel gaat. Het is wel warm, maar uh, het, is, het is geen en, genoeg. Uh, maar je had het over Irene Moors bij Boekhandel uh, Blokker. Die uh, zijn daar bezig met een, een grote container, hè? En om allerlei boeken in te zamelen en ook weer te verkopen voor het goede doel. Vertel eens. Ja, dat klopt. Uh... Woensdag is hij of dinsdag is hij volgens mij begonnen. Arno Koek, de eigenaar van ja. Boekhandelblokken. De boekhandel bestaat 70 jaar. Nou, het is niet dat Arno super oud is, want hij is 19 jaar nu de eigenaar. En uh, hij heeft een paar keer een actie gedaan voor het hospice in Haarlem, uh, in zijn tijd dat hij uh, eigenaar was van de boekhandel. En nu dacht ik: ik bestaat 70 jaar, dat ga ik weer doen. En ik vraag eigenlijk alle mensen die vaak vaak langskomen en alle iemands van Heemstede om oude boeken in te leveren. Heeft hij een grote zeecontainer voor zijn winkel gedaan. En nu heeft hij een marktje eromheen gemaakt. En dan verkoopt hij die boeken weer. En daar staan dan vrijwilligers van het hospice. Die ja, verkopen die boeken. Dat kost 1, 2, en een goed boek kost 5 euro. En de vrijwilligers proberen de prijsboot op te drijven. En uiteindelijk gaat dan al het geld uh, naar het hospice. Nou ja, maar goed. En uh, Irene Moors, wat was Irene. Was dat om een startschot te geven? Ja, Irene Moors is uh, A, vaste klant bij uh, de boekhandel, zei ze. En ze is ook ambassadrice van het Hospice Haarlem. Dus uh, zij kwam langs om het startschot te geven. misschien ook een wedstrijdje boekstapelen doen. Ouderwets Hollands boekstapelen, zei ze. Ze won, uh, kan ik je alvast vertellen, van Arno Koek, de eigenaar van de boekhandel. <laughs> en ze gaf dan ook het startschot, ja. Oké. Okay. En jij hebt er een mooie reportage van gemaakt. En die uh, ga je nu straks uh, thuis even monteren. En dan wordt het uh, op onze website gezet. Ja, zeker. Oké, okay, dankjewel uh, Maurice. En uh, ik hou je niet langer op, want uh, wat heb je voor ijsje? Ik heb een cornetto. Een cornettootje? Oh, mag een lijk... merk zeggen? Um, ja, voor <laughs> mij wel. Uh, Oké, okay, dan heb ik ook een calippo, een raketje. <laughs> en... Dankjewel uh, Maurice. Hoi, <laughs> hoi. Ja, ik mag je reclame maken, dat soort dingen. Hey, ja. Als je maar heel veel merken noemt, dan, uh, dan gaat het altijd goed. Ja. I, need you I, need you, yo. I need you now. I need you now. En dan blijft het nummer alleen maar dit. Alleen maar dit. I need you now. Ja. I need Oh Jan, dankjewel. Ja, Dit is onderdeel van de act straks. En willen we daar al nou iets over verklappen? Nou uh, ja, uh, dat kan. Uh, we gaan straks een wereldrecord Polonaise doen. Uh, en daar is dit een onderdeel van. Okay. Dus we gaan het wereldrecord verbreken staan 1200 mensen. Dat is het wereldrecord nu. Er is hier ook echt iemand van het Guinness Book of Records aanwezig. Die gaat het allemaal uh, meten. En wij gaan proberen dat te verbreken. Maar deze eend heeft daar iets mee te maken. Dus, uh, ja, dat kan ik over zeggen. Oké, okay. en, en, maar dan denk ik gelijk, het um, gaat straks om drie uur. Ja. Het begint al aardig druk te worden. Ja. Maar dat is dan toch wel, je, je kiest daar niet even het makkelijkste moment uit om, om die, dat, wereldrecord, dat wereldrecord te gaan vestigen. Nee, kijk, de tent is nu nog nagenoeg leeg. En als wij klaar zijn om vijf uur, dan is het als het goed is, goed gevuld natuurlijk. Dus we gaan tegen het einde van de show gaan we dat, uh, gaan we dat proberen. Hij zegt, Joe, wat, wat ga je allemaal doen? Wat heb je allemaal... Nou, je mag wel even mee naar binnen komen. Ja, ja, laten we dat doen. Laten we dat uh, proberen. Oh, ja, ben... oh, uh, uh. Ja. ja. Je ziet hier uh, om je heen zie je al onze attributen die wij gaan gebruiken tijdens de show. Dus dit zijn allemaal deze jongens. Dat zijn de entertainers. Ja. En die gaan dus... Ja, dit allemaal gebruikt de komende twee uur straks. Dus je kan het wordt wel echt een show, ja. Ik ga niet twee uur plaatjes draaien. Het is wel wat meer dan alleen maar plaatjes draaien. Dus dan hebben we hebben onder andere dat wereldrecord Polonaise. Uh, en dan hebben we nog uh, een aantal andere entertainment momenten. Dus uh, ja, het wordt wel echt een show van twee uur. is Wauw, wauw. Zullen we even proberen de, de, de magische trap op te doen? Even bij ben je wat wie draait er nu... Uh... Dit uh, is dyslexic, dus dit is een jongen die heeft geopend, die is om 1 uur begonnen en die is om 3 uur klaar. Uh, dus hij is een beetje die tent aan het spullen doen Nou, we kunnen even kijken hoe het is. Ja. Ah, Festival ja. 2025, hard 105, we zijn erbij. En we gaan natuurlijk nu een beetje in. Maar je moet hem niet storen tijdens het draaien, want ja, hij... Hij uh, <laughs> is dyslexisch. <dysrekies. laughs> hij is dyslexisch. <hijs> ja, nee. <hijs> ja, ja, Ja. programma. Een... <hijs> ja, ja. Ah, dit is de waar het gaat gebeuren. Ja. Lekker verkoelend wintje hier met de... Ja, vorige week waren we daar. bij het Vierplas Festival. Echt uh, gaaf om dat te zien. En straks uh, na het NOS Dan zal ik ook nog even dat uh, stukje uitzenden van uh, die Polonaise die er werd gelopen... Mee. Misschien ook snel als hij altijd zo sportief is, zelfs ja, misschien ook. mee gaat doen. ja 1199 Ja, nou, dat is eindelijk. Ja, daar dan de 120 uh, vrijwilligers. Dat zou kunnen ja. En, en zijn daar dan, worden dan mensen voor opgeroepen? Ga je dan met een. Gaan we met je microfoon dat, dat roepen? Of, of? Ja, dus we hebben natuurlijk een hele grote vriendengroep. Die hebben we van tevoren al uh, ook de. Uh, maar zij gaan ook de hele twee uur lang met microfoons. microfoon... Voronersen. Ja. Dus er wordt ook gezegd, jongens, hè, we hebben onder andere borden... Uh, om dat allemaal aan te geven, dat we dat gaan proberen. Het is van tevoren een beetje gecommuniceerd, dus... Het, het moet lukken, het moet lukken.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 Het is twee uur. Suzanne de Vries met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans heeft op het partijcongres de leden